Tegen uur. met het NOS-journaal. Bij een krachtige aardbeving in het zuiden van Taiwan zijn zeker 7 doden gevallen. Ook zijn er honderden gewonden. De beving had een kracht van 6,4 op de schraal van Richter. Mogelijk loopt het dodental verder op. In de miljoenenstad Tainan is een aantal hoge woonflats ingestort. Omdat de aardbeving s'nachts was, zijn vermoedelijk veel mensen in hun slaap verrast. Reddingswerkers hebben meer dan 200 mensen uit de puinhopen gered. Taiwan wordt vaker getroffen door aardbevingen. In 1999 vielen 2300 doden door een aardbeving met een kracht van 7,6 op de schaal van Richter minister van de Steur van Veiligheid en Justitie komt toezeggingen over betere ICT bij de politie niet na, meldt de Volkskrant. Volgens een commissie die toezicht houdt moet de politie bij de registratie van asielzoekers en in de opsporing werken met verouderde en kwetsbare systemen. Het ministerie van Justitie zegt dat het op orde brengen van de basis van de nationale politie voorrang heeft. Steeds minder ZZP'ers zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Van de zelfstandigen zonder personeel heeft volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek maar 20% zo'n verzekering afgesloten. Bij werknemers wordt een premie voor arbeidsongeschiktheid ingehouden op het salaris, maar ZZP'ers moeten dit zelf regelen. Het geldt ook voor de pensioenpremies. De ZZP'ers die wel zijn verzekerd hebben meestal een hoog inkomen, zijn wat ouder en vaker man dan vrouw. Het OM is een onderzoek begonnen tegen een officier van justitie... die mogelijk zijn eigen doodsbedreiging heeft verzonnen. Een NRC Handelsblad erkent officier van justitie van Delft... dat hij fouten heeft gemaakt. Hij werd naar eigen zeggen sinds vorig jaar geregeld met de dood bedreigd. Ook kreeg hij een tip dat hij geliquideerd zou worden. De stress werd hem te veel. Hij heeft toen onder een valse naam gemeld... dat mensen van plan waren hem te liquideren. Het weer, grijs en overwegend droog en het zuiden kans op wat zon. Het wordt 9 tot 10 graden. De zuidwestelijke wind neemt toe. Morgen en maandag is het wisselvallig met veel wind en regen. En dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak leeft. Toch met het uur, de grotere pijn open hier. Fijne vrienden in Zandvoort. Goedemorgen. Dit is Toebak leeft. Aan 2e, radio, we gaan van de rij. We 6 minuten over 9. En dit was uh, 10.000 Pools. het kan je verwachten hier, Burns. En het is vandaag 6 februari. En wat was er allemaal gebeurd op 6 februari door de jaren heen? Dan nou, geef ik daar een klein overzicht van. En straks ook nog de verjaardagen. Het was 1941 en de 7e 11 steden, toch werd gereden. Het jaar daarvoor hadden ze hem ook al gereden. En in 1939 twijfelde ze zoiets van... gaan we doen? En toen ging het wel en toen ging het niet. En in 1940 ging het toen wel door. En in 1941 werd dus de 7 elf stedelig gereden. En die werd gewonnen door Auke Adema. En die had het jaar daarvoor ook al gewonnen. En toen hadden ze met zijn vijven tegelijkertijd over de streep uh, hadden ze gereden. En toen was er nog wel een gevecht op het laatste moment dat er eentje toch uh, wilde uh, ontsnappen. Dat lukte uiteindelijk niet. Uiteindelijk heeft dus uh, Adema uh, uh, Auke Adema heeft dus gewonnen. En het grappige is, we weten niet precies hoeveel deelnemers er zijn geweest. Omdat het namelijk het was namelijk oorlogstijd. In een oorlogstijd uh, hebben ze niet alles goed uh, op papier gezet. Voor de oorlog waren we daar wel goed en daar hebben we nog heel veel landen van gehad, zeg maar. Maar goed, uh, is het eigenlijk, is het alleen bekend dat deze het heeft gewonnen. Vertel. Ja, 1944, de eerste ge, uh, geslaagde reageerbuisbevruchting wordt uitgevoerd door John Rock en Marianne Menken. Ik vraag me dan wel af, die John Rock, die wilde wel heel graag nie, geen seks hebben, zeg maar. Uh, ja. Als je, als je, ja. Als je daar zomaar bezig bent, ja. ben heb je nog smetvrees of zo? Is dat het dan? Dat je denkt, nou ik vind het allemaal zo goed doen. Ook al die sappen die er bij vrijkomen. Gadverdammen. Doe het even in een, in een ja. in potje of zo. En dan we het ander ook nog een potje. Dan schudden we heel hard en kijken of er dan wat uitgroeit. Nou, ja. dat lukt. Is de naam ja. bekend van de baby? Of is er nee, helemaal nee, niks? nee, er is er geen baby van gekomen. Die, die is veel later geboren. Okay. Volgens mij in de jaren 60. De echte Dolly was baby. Toch? Was het Dolly, toch? Nee, dat was een schaap. Met hele dat was groot... een kloon. Oh, ik dacht met het hele grote <laughs> haar. Dat die nee, later ook nee. zei van. Uh... Vandaag is het uh, precies 64 jaar geleden dat. Uh, Queen Elizabeth II koningin werd van Groot-Brittannië, Noord-Ierland... en de landen van de Britse gemeente West. Dus volgend jaar wordt het een flink feest. Dan zit ze dus 65 jaar in het vak. 65 jaar, ze is gewoon zo oud nu. Oh. Ze, ze, ja, ze is van uh, 1926. Uh, echt, echt, respect hoor. Volgend jaar wordt ze gewoon 90. Nou, ze moet gewoon echt stoppen gaan. Echt waar. In ja. uh, 1958 stort er een vliegtuig neer. Dat is de vliegram van München. Het vond plaats op 6 februari 1958. Was, toen de vlucht 609 van British uh, Airways, Airways crashte tijdens de derde poging om op te stijgen aan boord van dit vliegtuig... was een volledige selectie van het voetbalclub Manchester United. En een aantal meereisende supporters en ook journalisten lieten het leven. Van de 44 inzettenden waren dus 21 op slag dood... terwijl twee anderen later in het ziekenhuis sterven. Een aantal spelers die waren zo zwaar gewonnen, die konden nooit meer spelen. En andere spelers hebben nog wel doorgespeeld. Maar ja, het is echt een grote ramp geweest ook. Gewoon omdat het zo knullig ging, weet je. Als je dan drie keer probeert... Op te stijgen. Misschien moeten we even kijken of we het anders kunnen aanpakken. Maar nee hoor. Blijf en de, en de, proberen. Dit is wel de reden waarom tegenwoordig dus voetbalelftallen altijd gescheiden van elkaar. Met een het is eerder gebeurd. Ook met een rugbubelteam geloof ik. Daar is toen een ja. live van gemaakt. geloof ik. Dat ja. ze uiteindelijk in, in de bergen terechtkomen. <lacht> en dat ze dan uiteindelijk maar mensenvlees gaan eten. Omdat er wordt niet meer naar hun gezocht. <lacht> dat was het een ja, Jong Oranje toen, hè, in, uh, in Suriname. Oh ja, ook. Er was ook, waren er ook uh, heel veel spelers die toen uh, die, uh, overleden. Ja, Goed, heftig. Ja, dat was het nieuws een beetje. Hè? Dat was dit, het wa wa dit was het nieuws. Dit was het nieuws. Ja. Daar moet je het mee doen. Oh, gezellig. Uh, straks hebben wij nog de verjaardagen. Ja, nieuws. Nieuws. Nieuws. Gewoon oh, het jaar. Oude Meuk. Oude Meuk. Geschiedenis. is belangrijk om ons uh, toekomst te bepalen. Dan weet ik dat? Moke en de heet All I Wanted. I got love. I got lost inside my mind I need time zou zelf zo op de plaat van de Beatles kunnen staan met al die violen. De laatste Let It Be, weet je wel. Met veel spek achter de knoppen. Waar John Lennon niet zo blij voor was. Goed, All I Wanted, eh, Dat was natuurlijk niemand minder dan Moe. Ik ja. denk aan All I Want you. For Christmas. Ja, ja, ja dat zit ook in mijn hoofd. Uh, oh man, ik probeer het juist een beetje uit mijn hoofd te krijgen. Maar elke keer als ik het lees, denk ik ook elke keer... Uh, I ja. Want For Christmas, ja. Ja, Goed. gisteravond, By The Way. By The Way. Heb je al gezien, Gordon heeft I een, heeft een uh, interview gehad met haar. Ja? En uh, hij begon een liedje te zingen. Wat Degene wie? die all I want for Christmas is you. Oh uh, ja. Ooh, ooh, bye. Mariah Carey. Mariah hij Ja. van liefde zingen. En ze, ze, ze tuned in. Ja? En dat schijnt dus echt heel exceptioneel geweest te zijn. Dat, dat, dat uh, stukje goes viral. Jawel. Oké. Okay, wat okay. leuk. Hartstikke goed. Goed. goed. goed. Wie is de jarig? Oh. We vertellen het even aan jou. We hadden het al over. Eva Brownie zou jaren zijn geweest. 104 zou ze zijn geworden. Wie zijn er nog meer jarig? Ja, in uh, 1982. Lieke van Lexmond. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Sorry. <coughs> ja, dat Sorry. zit erbij. Hè. Ronald Reagan uh, zou uh, jarig zijn geweest. Hij is 93 geworden. Hij is in 2004 overleden. En hey, Ronald, ja, had zo'n mooie stem. Kan me herinneren. Hij was natuurlijk acteur en vooral voor de oorlog was hij redelijk populair. Maar hij speelde altijd wel in b weet je, westerns. En uiteindelijk uh, tijdens de oorlog uh, ging het wat minder. En na de oorlog deed hij vooral veel uh, reclamespots. General Motors was hij vaak voor te zien. En de gegeven ging hij de politiek in. En nou ja, dat was wel een verandering natuurlijk. En hij had heel veel zelf. Spot. En had gewoon heel veel humor. En als je op YouTube gewoon uh, Reagan in toets, Ronald Reagan, de best of, dan krijg je dus alle moppen die je heeft verteld gewoon in het openbaar. Weet je dat hij achter oh, dan een, ja. euh, tijdens een meeting dat zegt, oh, ik weet nog wel een mop. En dan gaat hij gewoon wat vertellen. Nou, een van die one-liners, dat noem je nou one-liners, is dit. En hij zei: Ik hoop dat je weer quick. Or you might have to make a speech in your pajamas. Dan vertelt hij dat hij een brief heeft gekregen van een, een, een jongen en die, uh, die maakt zich zorgen over het feit dat hij nog ziek was. Hij is toen een keer in zijn hoofd geschoten. Of langs mee zijn hart ja. uh, was er een aanslag op ringen. dat heeft hij overleefd. Oh. En, uh, ja. <laughs> en uiteindelijk uh, uh, kreeg hij dus een brief van die jongen. Andere stukjes is dit bijvoorbeeld dat hij zegt dat hij. Hij is ook best wel oud. When I go in for a physical, now they no longer ask me how old I am, they just carbon date me. En het schijnt dus een uh, uh, toen, hij zeg, toen zijn uh, kantoor werd leeggehaald... op zijn bureau stond een, een doos met allemaal uh, briefjes met one daarop. En daar zat heel veel humor tussen. Dus uh, de man ja, was gewoon leuk. Ja, hij heeft gewoon wegen leukigheid is hij president geworden. Want ik zit trouwens ook te denken... wij hebben natuurlijk ook een acteur die uh, het heel, heel goed doet, hè? De Reinert Oerlemans. Ja? Die, heeft dus, uh, die is ook heel rijk geworden door uh, de slimme dingen te doen op de hele televisiemarkt. Ja? Ik denk van, nou, dat is natuurlijk ook wel een tipje om president te worden ooit. Nee. nee, nee, nee. Ja. Ik had de stap niet gemaakt, nee. Nee? Nee, ik nee. nee het, okay. het gaat echt helemaal nergens. Maar we dwalen ja. er helemaal af. We betalen, want, uh, wie zijn er nog meerjarig of zijn ja, jarig uh, geweest? En vandaag in uh, 1985 geboren, Ben Worldring. Uh, is, uh, is een Nederlander, zou je niet zeggen met de achternaam. Misschien spreek ik het ook wel verkeerd uit. Maar, ja? uh, die is uh, onder andere de directeur van uh, Bencom Groep. En het grappige vond ik van zijn verhaal, hij is... Uh, um, op dertienjarige leeftijd de website bellen.com uh, begonnen. Als schoolopdracht. En dat was een vergelijkingssite voor uh, verschillende uh, telefoonaanbieders En dan kon je de prijzen vergelijken. Ja. Uh, nou, de website werd een groot succes. En toen is hij meer websites kunnen opbouwen. En hij is uh, inmiddels... Uh, uh, hij is in 2006 uitgeroepen tot uh, beste uh, Europese uh, businessman onder de 25. Zo. Dus, uh, entrepreneur en hij is, uh, of the year. Entrepreneur of entrepreneur. the year. Ja. Entrepreneur, yes. En uh, hij heeft nog verschillende de prijzen ge gewonnen. En uh, ja, hij is uh, niet geheel onbelangrijk. Uh, best wel miljonair. <laughs> best, wel best, best wel miljonair, yes. Oké. Oké, in 1922 is uh, Patrick McNee uh, geboren. Maar uh, hij is in 2015 overleden en hij is bekend van the, the Avengers, the de Avengers. De Vrekers! De Vrekers! Ja, met Emma Peel, vooral in de beginperiode. Ja. Daar waren ze met z'n twee. Hele obscure filmpjes waren dat echt. Hele mooie kleuren. Ik, ben, ik heb een zwak voor kleuren. Mooi rood, weet je wel. Dus, uh, en uh, later is hij nog weer meegegaan met uh, Purdy en Steed. Of Purdy en Gambit. Daar waren ze met z'n drieën, was de Vrekers natuurlijk. En uh, uh, hij is best wel oud geworden, ook gewoon, hè? Hij is gewoon 93 geworden. En uh, hij is tot uh, later leeftijd nog, is hij in de films gezien, te wees. Goed, okay. Patrick Mcnee. Verder is vandaag ook jarig Dave Barry. Yeah. I en hij like het. Like 75 wordt hij en hij treedt nog steeds op. Met dit plaatje, waarschijnlijk. Ja, zeker. In 1895 is geboren uh, Babe Ruth. Hij is niet oud geworden. Hij is in 48 al overleden. Maar uh, aan kanker. Maar Babe Root is heel bekend. Van uh, bepaalde pasters die hij maakte. En. Uh, uh, holes in. W nee, nee, nee. Hoe noem we dat? Nee, uh, Homeruns. Home hij, uh, hij was van het. Uh, van Marley's baseball, weet je wel? Oh? Ja. Dus ja. Hij is heel bekend. Babe Root, iedereen kent hem. Oh, okay. behalve, behalve ik. <laughs> ja, behalve ik ook. Ik ja. kende hem ook niet. Bob Marley zou zijn jarig geweest. Hij is natuurlijk in 1981 overleden. Toen was hij 36. Wat, wat voor iets had hij ook alweer? Oh ja, dit. Grasrokende ja, ik wou net zeggen. Je moet met je gras roken Goed. En ook jarig is van Natalie Cole... Is vorig jaar overleden. Hij heeft ooit nog muziek gemaakt met haar uh, vader. En dat was dan wel gemonteerd. Dat was niet live. Want toen was hij al overleden. Nat King Cole. Dat was best wel... Aangrijpend om te zien, dat hadden ze heel mooi gemonteerd. Maar ook niet oud geworden, hè? Ook niet nee, oud geworden, nee. 65 of zo geloof ik. Ja? ja? 65. Dat vind ik niet oud, nee. Nee, zeker niet oud. Ja, ik, wie ook jarig is vandaag in 1986 geboren is Deen de Haan. Dat is weer een Amerikaan die een Nederlandse achternaam heeft. Ik snap er helemaal niks meer van. Maar die, die is onder andere bekend van, als de, goblin, de Green Goblin in The Amazing Spider-Man 2. Oké. Okay. Okay. En wie vandaag ook jarig is, is Michael Joseph Farrell. En dan denk je, wie is dat in de hemelsnaam? Maar hij speelde dus in Mesh, speelde hij Captain B.G. Honeycutt. Oh, naast, en, die, naast die andere. En Desperate speelde hij wat. En hij heeft, hij heeft heel veel gedaan. Een Hele lijst ook gewoon, ja. Ja, echt heel veel films heeft hij meegedaan. En volgens mij pas geleden nog ergens toch in een film gespeeld? 2000. Ghost Whisperer. Oh, dat valt mee. 2010. Dat is een televisieserie was dat. Oké. Okay. En uh, Law and Order Spectrum Victims Units heeft hij ook wel eens meegedaan. Hoe oud is hij geworden? Nee, hij is er nog steeds. Ja, hoe oud is, is hij, hij, hij nu geworden? Oh, nu... <laughs> ja. 67? Nee. 77 volgens mij. Je reken uh, nog een... Uh, 77. Okay. 77. Dat ja, zou ja, ja, anders wel ja. heel jong zijn geweest. Alex Rose is vandaag jaren geworden 54. Uh, Axel. Axel Rose. Heerlijk plaatje dit. Uh, stop maar, ja, ik ben nog niet zo heel blij van dit. Maar goed, verder uh, is vandaag ook jarig Rick Astley. Ongelooflijk. Die man is net vijftig geworden. Ik dacht dat hij veel ouder was. En wij maar proberen, koppeltje duik tegen de muur en dan zo over de kop. Nou, dat lukte helemaal niet, man. Dat heeft bijna mijn nek gebroken, gewoon door die grap van hem. Maar goed, dat zag er bij de videoclip zo leuk uit. Tot zover de, de, de verjaardagen. Kan ja. ik het hierbij laten? Ja, ja laat maar Trekken op. we nu het veld in, dan heb ik fieldmuziek. Weer ja. allemaal dingen uitgevoerd. En ja. disappointed. Zo klinkt deze muziek in, dit muziekje ook in het begin. Ik ben zo teleurgesteld. Maar het wordt toch een leuk plaatje dit hoor. Fieldmuziek dus. Hier bij ZFM. Ja, ik moet toch wel zeggen, ik had er iets meer van verwacht. Ik heb namelijk de vorige zing al heel vaak gedraaid. En dit is volgens mij wat minder een grote hit. Maar die kan niet altijd eigenlijk een grote hit nemen. En iedereen draait tot een grote hit. En dat doen we niet altijd. Nee, dan moet ik ons nog een beetje wat spugen. Een beetje misselijk. Goed, het is dus de zaterdagmorgen. Welkom. Ja, hier krijg ik wel geld voor. Klopt. En uh, wat hebben wij nogal meer voor uh, wetenswaardigheden? We zitten allemaal diep verzonken ja, nee, in ons tekst. Ik, ik heb wat, op Ik ons, kijk even naar mijn schermen. collega hier. Ja? Of die wat heeft, maar... Uh, ik weet in ieder geval dat er uh, op het moment in Rusland, in Leningrad... daar uh, hebben ze op dit moment hebben ze een uh, tentoonstelling in de Artplay. Ja? En die is eind vorig jaar uh, is er een tentoonstelling geopend... Uh, over uh, een expositie van Vincent van Gogh in Moskou. En de Artplay kwam op het idee voor de ludieke actie... door een clip van de populaire Russische band Leningrad. Want in die muziekvideo, die meer dan 33 miljoen keer is bekeken... gaat een jonge vrouw op hoge hakken... tijdens een date naar een expositie van het werk van Van Gogh. En nu blijkt het dus zo, nu is die tentoonstelling bezig... en dan mogen alle vrouwen die op hoge hakken lopen... mogen gratis naar de Van Gogh-expositie. Dus uh, ja, de expositie, de expositie bestaat uit een groot aantal werken van Van Gogh... maar ook uit een interactieve ervaring... die bezoekers de kans biedt om zelf door een schilderij... van de Nederlander heen te lopen. En er is een overweldige belangstelling... En de expositie is al echt meerdere malen verlengd. Dus ik zou zeggen, put on your high heels and go to Moskou. Ja, goede ja. reden om eens naar Moskou te gaan. Nou, naar Rusland. Uh, je ja. Ja, ja. kan ook gewoon naar het Van Gogh Museum in Amsterdam. Maar ja, ja, dan moet je iets wat betalen. Maar de reis naar Moskou is duurder. Ik denk dat je net goedkoper uitkomt, iets. volgens mij. Of je moet er gewoon een vakantie aan vastpakken. Dat ja, zou zo is ook natuurlijk. Ja. Ja. Ik moet ook nog steeds van, toch, ik ben er ooit eens geweest. Maar ja, ik moet zeggen, de afgelopen tijd heb ik wel iets meer in verdiept. Ik heb ook die brieven gelezen die, eh, die over en weer zijn gestuurd. zijn ja. echt mega veel brieven gewoon gestuurd. Ging gewoon, soms ging het gewoon over een, eindloze, over een bakkelei, over een schilderij. Of het ging over een raam dat hij in zijn appartement had laten bouwen. Want hij moest wel goed licht <coughs> hebben. Want als kon hij goed schilderen. Ja. Ik, die Theo heeft echt zoveel geduld gehad met die man. Echt. Ah. Ik had echt een keer een brief gestuurd als ik hem was. Vincent, zoek een baan. Hou op met het schilderen. Meloot. ga eens wat nuttigs doen met je leven, man. Gek. Ja. Maar ja, ja, nee hoor, blijven schilderen. En nu, ja, daar zijn we nu blij om natuurlijk, dat is waar. En het verhaal is ook leuk. Maar ik zou echt als broer zijn, van want... maak jezelf eens nuttig, joh. Ga eens ja. een tuinhek schilderen bij iemand en vraag daar eens geld voor. Ja. Maar goed. Ja, het lijkt me best leuk, een tuinhek met zonnebloemen erop. Uh, ik wil het gewoon geel. Ik wil niet dat het emmen met al die stukjes verf. Gewoon geel, ophouden. Gewoon egaal. Egaal. Ja. Marcus? Ja, e Erika Harris en Arte Fan hadden ja. elkaar nog nooit gezien. En uh, ja, toen ze elkaar voor het eerst zagen, zijn ze meteen getrouwd. Oh, was dat de afspraak van tevoren? Of is ja, dat ja, zo spontaan wel, opkomen? Dat was, was wel een beetje de afspraak. Ja? Uh, de twee kenden elkaar uh, eigenlijk alleen nog maar vanaf internet. Dus ze waren lekker aan het internet daten. En, uh, maar zonder foto, hoop ik hè, dan. Want dat is dan extra ja, spannend. Oh, ja, ja, wel met, met oh, foto. foto. Oké. Okay. Maar goed, uh, ja, toen ze uh, een, een, een reisje gemaakt naar elkaar... Uh, en toen zijn ze sa samen getrouwd in New York. Het lijkt me heel apart. Je hebt dus nog nooit iemand... Misschien is het wel een of andere vieze vent. Dat, dat, hoor, je vaker, dat ja. hoor je vaker. Het viel zo mee. Ah, Zij had zich zo ingesteld op een vieze oude man. En, en dat dacht ze dacht van... Of, nou, dan kan ik met ze, deze ook wel trouwen ook. Of ze was teleurgesteld. Nou, een... het zal wel een vieze oud zijn. Ja. <laughs> nou goed, nou, maar dat is, dit, dit is mooi, dat schet wel weer hoop. Wel, hopelijk gaan ja. heel veel mannen nu niet denken van... ...oh, die Poolse bruid dat ik wel een beetje contact mee heb... ...dat is dan toch ook wel waar? Ja. Want dat gebeurt heel vaak toch wel anders. Straks de Zandvoortse berichten. Uh, maar eerst uh, een uh, muziek... Uh, ...heeft een momentje, ik moet even een plaat opzetten. Even kijken, even kijken. Ja, ja, sorry. Ja, dat kan gewoon. Ik. ik zit nog in opleiding, sorry. Ik zit nog in mijn stageperiode. 21 jaar geloof ik al. En dit is Lucas Hemming. Van zijn laatste day. Write me again. Stuur me eens een brief. We kunnen eens een keer afspreken. En wie weet, gaan we trouwen. Is half klaar. Uh, Lucas Hemingway en uh, uh, Hemming. Ja, Heming, niet Hemingway. Dat is de man op de piano. Gek. <laughs> die ja. stamt niet af van die familie. Echt niet. Het is één minuut overal weer. Uh, Later dan je gewend bent, sorry. En dat was Write Me Again. Schrijf me weer eens. Dat gebeurt niet zo vaak meer. Ik nee. zou de post heel erg prettig vinden. Ja, maar en het was kost... heel traag. Ja, en het kost ook wel gewoon vijf. Het kost niet nee, vijf cent. gulden om je nee. brief te versturen nee, als het 60 cent. 60 eurocent. Eurocent. Echt een smaak met geld. Dan koop ik liever nog een nuts voor. Of een mars. Of een twix. heb ik er meer plezier van. Denk ik. Lekker. Lekker. Stukje karamel. Ja. Oh, stond voor Ja, Worden ja, ons. Uh, ik ja, zie ja, nou ook dat er nog wat evenementen zijn dit weekend. Dat moeten we niet vergeten, nee. Nee, mag ik die even noemen? Ik dacht dat het wel een goed idee was. Ja, dat gisteravond was de eerste stand-up jazz in uh, Kranke VXL. Wat hebben we daar nou aan? Even vergeten. Nee, ik ben het vergeten, maar die komen iedere twee weken nu. In Grand Café XL. Dus dat is nieuw, want uh, Jess en Zandvoort die, uh, was afgelopen in Café Nuff. En dat is dus dan nu daar. Uh, er is een Hollandse avond vanavond in de Williams Pub vanaf 8 uur. En ook een avond in dansschool Dollerman in de Krocht. En morgen is er kindercarnaval in Theater de Krocht van 2 tot 5. En uh, er is ook een museumpodium met haar piste Ingrid Cornelissen in het Zandvoort Museum vanaf 3 uur. Dus, uh, en, en wat ik ook erg leuk vind, de, twa de, twa de twaalfde, dus komende vrijdag, is er een gratis taxatiedag voor uw zilver en juwelen in het Stanford Museum. Ik las dat. Heel goed. Ja, heel leuk. Heel leuk. En uh, daar zit uh, onder andere taxateur Robin Peters. En dat is de jongste veilingmeester van Nederland. Hij is onder meer al gediplomeerd in uh, diamanten uh, om, dat te, uh, om dat te laten zien, om te laten... Achterhalen wat het waard is. Hij heeft ook in tussen kunst en kisten, heeft hij ook uh, zijn steentje bijgedragen. Hoor. Dat is ook leuk. Vorige week donderdag is er een informatieavond geweest... in het theater De Krocht voor over buurtpreventie. Met als doel het uh, leefbaar en le uh, uh, veiliger te maken in de buurt. En ze adviseren ook uh, heel vaak... Jongens, uh, met zo'n straat... Um, met zo'n straat een... Uh, een buurt-app te ontwikkelen. En die buurt-app alleen maar te gebruiken als het echt nood is. Hè? Niet om elkaar uit te nodigen voor een biertje. Hé, hey, biertje? Uh, ja. Nee, echt alleen maar als ja, iets, ik, iets dat gebeurt. Om dat te doen. Ja, een biertje-app dan. Heb je ja. een biertje-app en een buurt-app. nood-app en poeh, het is nog wat drukker om allemaal te kijken. Nou ja, alleen adviezen hebben ze afgelopen... Nee, vorige week donderdag gegeven. Onder andere... Uh, laat een lampie aan bijvoorbeeld. Uh, uh, dingen niet in het openbaar laten zien. Dat je apparaten hebt. Uh, nou ja, het zijn eigenlijk een beetje voor de hand liggende apparaat ja, dus, dus ook. Dus je uh, telefoon niet in het openbaar gebruiken? Nee, dat zou ik niet doen. En uh, verder ook, als ze maar, naar de achterdeur toe lopen... Een, laat een licht aanspringen. Automatisch. Dan zie je gelijk zo'n... Dat is een inbreker en die rent hard weg. Ja, maar zo'n buurtapp is echt een aanrader. En meerdere wijken in uh, Zandvoort hebben dat ook al gedaan. Ja, ja. Ik, ik heb een buurvrouw die heeft dus als ik langsloop, ping, dan gaat er een licht aan en dan een camera draaien. Dus ik heb altijd nog uit de neiging om als ik die camera of het licht aan zie gaan, om even, zo om even een pose aan te nemen, weet je wel. Dan, okay. dan kom ik nog leuk op beeld. Dat is wel een leuk idee trouwens om een uh, ja? camera te laten lopen. Ja, Goed, andere de berichten zijn, dan zitten ja, we al om tien uur. Uh, als eerste gemeente sluiten Haarlem en Heemsteden hun uh, verkeerslichten ook aan op de verkeerscentrale van de, de provincie Noord-Holland. Vandaaruit uh, stuurt de provincie. Uh, alle verkeerslichten aan en de partijen zetten hierop in voor een betere doorstroming van zo'n 5 à 10 procent. Dus het is niet een hele grote winst, maar goed, allebei te helpen. Wow. Voor het verkeer op de doorstromende route van en naar zuid kennemerland en dus ook naar Zandvoort. Dus dat zou, het zou wat files moeten gaan schelen. Maar dan ja. snap ik ook wel hoe het dan precies werkt. Want dan, eh, Normaal is het allemaal onafhankelijk van elkaar. En nu werkt het allemaal samen. En dan kunnen ze ook auto's meten die dan daar rijden. En die komen nu daaraan. En dan moet ik het door laten lopen of zo. Of, eh, ja, dat is het ja. ja, die idee heb ik ook weer. Ja. Nou, maar als... ik denk dat je het probleem hier in wordt... Dat dat ook een heel groot deel ligt aan parkeerplekken zoeken en zo. Ja. Ze dus moeten hier gewoon een hele grote parkeergarage bouwen. Hebben we al? Nee, een veel grotere. Oké. Okay. Gewoon aan het begin van Zandvoort, daar gaan alle auto's in. We hebben een hele grote parkeerplaats ja, bij Ikea. Ja. Bij Ikea in Haarlem, maar vanaf daar kun je de trein naar Zandvoort ja, nemen. Wat een gek, man. Ja, ja hartstikke weet, hoe, weet je hoe lang je daar in de file staat? Je bent er wel eens geweest <laughs> met de auto. Nou, maar, uh, we, we gaan terug, uh, want ik, ik, ik, ik heb er toch een beetje geluk nodig in dit weekend. En wat blijkt nou? Dit weekend is de geluksroute. En die geluksroute die is dus in Haarlem. Maar, nou heeft onze eigen Cathy van uh, Beaches, uh, Waves Beach in Health Center... Die heeft, uh, die heeft dus ook uh, een stukje aangevuld op de geluksroute van Haarlem. En daar zijn dus een aantal dames. En daar kan je dus uh, uh, verschillende lessen doen. En ga eens kijken. Op, ik heb de pagina gedeeld uh, op onze Facebookpagina van Toeboek Leeft. Ja? En uh, ja, er zijn, uh, je hebt hele vanuit het hart een workshop. Een move, Felicious, dans, yoga, meditatie. Klik even door. Ga even kijken. En in Haarlem is er dus ook van alles te doen in de Waardepolder. Daar hebben ze een van de oud... Uh, een oud pand van uh, een zakenpand, heel groot, hebben ze tijdelijk even gehuurd. En daar is dan een pop-up in het weekend. En dan heb je allerlei lokaal met allemaal leuke dingen. En door heel Haarlem heen heb je dus uh, de geluksroute. Nou, hartstikke goed. Ik word er een beetje mis. Met. Ik zeg uh, nou, al, te veel geluk. Ja, te... Nou, ik vind het altijd leuk. Sta open voor je omgeving. Ja, ja sta open voor je nou, En goed. voor het geluk zo van, van een, een ander. Wat zegt hij? Tot zover het nieuws Ik hoor net dat we moeten stoppen, geloof ik. Het is tijd voor die landenkeuze. Zo, het ik word kan gewoon een he? beetje oh, En eh, wat is het ook weer die landenkeuze? Ja, dat is een dame, Leonie Meijer. Heb het goed? Geen familie van de burgemeester? en die gaat zingen. En dat is een album van haar. Had hij niet zo'n uh, nagelstudiootje? Ik heb geen idee. <laughs> nee. zij heeft, uh, heel, uh, ik ben eigenlijk uh, op haar spoor gekomen omdat er een liedje was. Nee, hey, was Cohen. Je dat heette het heette ik mis je. En het was een Nederlands nummer en ik was daardoor erg uh, geraakt. En maar daarom, welk nummer mag ik draaien van de CD? Nummer 1. Nummer 1. Nee. Nou, ze gaat uit de kleren. En het ja, mag deze dame. waarschijnlijk. Oh, nee. Wat? Leonie. Uit je lang uit de kleren? Meijer. De radio. Huh? I am naked but I'm strong enough To finally take the fancy cover off I'm so tired but I'm strong enough To realize En je sterk genoeg? genoeg. Oh, oh. Ik vind het wel heel jammer dat je mijn plaatje weer zo... Ik weet het niet. Ik vind het zo jammer dat ik af en toe niet aan de knoppen sta bij jouw plaatjes. Want nee, er nee, zijn er is, ook bij die echt niet leuk zijn. Nee, stap je kan best wel Heb ik, ik er aangeven. eentje per aflevering? Ja, die, die, nee, het, die, deze plaat die. wordt met overgave gezongen. Ik, uh, Naked en Strong Enough. En, uh, het is natuurlijk ja, Leonie Meijer. Ja, ik ben ik gewoon ook Strong Enough. En jij krijgt van mij gewoon Strong Enough een best voor je treiter. Ik ben wel benieuwd... Naar de huh. clip. Daar ben ik ook weer nieuwsgierig ja. naar. Die ja, kijk, die, die, die is er. We gaan hem even... We gaan hem, Google hem even. En, al, even. en anders Go maak ik er zelf wel in Ik kan vast wel wat bijpassende filmpjes vinden. Natuurlijk. Ja. ja, je had laatst weer van die filmpjes hier op mijn uh, rechter monitor. Ik denk van, zet ze even uit. Ik word ontzettend door afgeleid gewoon. Nou, uh, afgelopen week ook weer een hoop gedoe over Art van der Steur. Het, ja, politiek houdt me dan soms alweer bezig. <laughs> VVD, VVD, VVD. Ik hoorde wel afgelopen week dat uh, uh, onze andere VVD', hè? Weet ik, uh, wekers mag weer terugkomen omdat ze... Mijn opvolger is nu ook weggegaan en dan zou hij weer zijn plek in kunnen nemen. En ik moest even nadenken, wekers, wekers hebben we dan eens in niet over gehad. Dat is toch die man die geeft het niet helemaal alles op een rijtje had? Ik, ik, heb, ik, ik heb dat nu even op dit uh, uur heb ik, uh, mm -hmm. uh, dat niet beraad. Ja, dat klonk echt heel erg slim. En toen later nam hij zo van, Nou, ze verliest, dacht hij, ik, Ik stop er ook mee. Ik stop er ook mee. Ik ga iets anders doen. Heel wijs. En ik hoop niet dat hij terugkomt. Maar het kan wel gewoon bij de VVD. Alles is mogelijk. En het maf is afgelopen uh, nacht... Is dan weer een bericht gekomen over Art van der Steur. Die is natuurlijk ook van de VVD. Dat Hij had iets beloofd met ICT'ers. Uh, dat ICT-gebeuren zou goed opgezet worden. Dat is ook weer niet gelukt. Dus een opeenstapeling van ellende. Hij heeft dan ook wel wat ellende meegenomen. Dat ik van opstelte. Menny uh, Tevedil, daar, daar kon hij niet zoveel mee natuurlijk. Hij moest gewoon alleen maar napraten wat hem ingesproken was. Daarna had hij ook volgend van de Graaf. Nou, er zal vast allemaal meekomen. En het is ook nog een trotse man die ook niet wil <coughs> toegeven dat hij fout zat. Dus ik uh, leuke soap zo. Huh? Leuke soap, dames Enig, en heren. Enige soap, Ja, natuurlijk. Er mijn een Goed, nou. mevrouw, uh, die, haar dochter, die wordt elf. Maar zij wordt dus ook elf binnenkort. Dus, ja, uh, schrikkeljaren al ja, zeker dan. Precies, dat ja, is Janne, als kind vond ze het nooit vervelend dat ze minder vaak jarig was. Ze vond het eigenlijk heel bijzorg, bijzonder. Want ze kreeg dan steeds een extra groot cadeau van haar ouders. En toen ze 16 werd, eigenlijk vier, was dat de stereotoren. En toen ze 20 werd. Mooie sieraden. Hoe oud is ze nu? Ze is nu, uh, ze is nu 44, wordt ze op 29 uh, februari. 440, en haar, haar uh, dochter, is ze al 44 die... schrikkeljarig geweest? Nee. Hey, hoe oud is ze nou... Hoeveel verjaardag ze ik uh, elf. elf? Het, het wordt haar elfde verjaardag. Maar ze is, is al 44 jaar en oud. Ja, precies. Dus ja. ja, het is een beetje lastig. Elf? Mag ze nog steeds niet drinken? Nee, nee inderdaad. Maar haar dochter, die is geboren op Dierendag, die wordt dit jaar elf. En waarschijnlijk houden ze samen een groot verjaardagsfeest vast volgend jaar. Om te vieren dat ze naar de middelbare school gaat. Oh, dat wordt er ook alweer een feest. Sweet 16 had je, en nu wordt het Sweet 12 of zo. Mm. Leuk. Ja, mijn zal... ja, zin Leuk, gisteren waren ze op de... Televisie bij de Wereldrijd Door. Ik was dan vooral om te draaien. Ik heb het over Bombay. Goldrush. En vroeger heette het Bombay. Ja, goed. Dat ben ik even kwijt. Maar ze hebben de naam gewoon korter gemaakt. Het is wat passende. Alleen als je het op YouTube intoetst... In dan krijg je natuurlijk ook heel veel dingen over Bombay. En niet het beentje. Dus dat is soms wel een beetje... niet zo slim lijkt me dan. En dat lijkt me lastig. Dus de dus, nieuwe single heet dus Gold Rush Hier en de zaterdagmorgen op bakken Er is een Bomby Indie. En je hebt ook nog de Bomb Bicycle Club. Heb je. je hebt ook nog Bombay Nou, je hebt echt verschillende bentjes. Dus ik had zelf een andere naam gekozen. Want als je Bombay gewoon op Google. moet je echt Bent erbij doen. Anders kom je namelijk niets op hun internetsite. Maar goed, er is allemaal wat theorie achter zitten. Ik weet het allemaal niet. Uh, zoek het even lekker uit, joh. Goed, het is de zaterdagmorgen. Hier bij Toebak leeft de beraden straks naar tien. Goedemorgen, Zandvoort. De lijn is er alweer oké okay bevonden. Ze zitten er alweer te wachten. Tot ze in de uitzending mogen. Ja. Goed. Uh, Marcus, jij zit al je leuke filmpjes te kijken. Ja, dat is dat echt... echt nog... Uh, ja, het zijn wat tips, uh, tips? Uh, voor, voor Valentijnsdag. Oh ja. Wat de dames eventueel zouden kunnen aantrekken. Oh. Of, uh, of niet en, aan kunnen en, trekken. En de dan? Ik, ik zou hem... Uh, nee, ja, maar dit, nee, dit, dit... Ja, maar ja, het is een beetje raar als een vrouw opeens gaat... Kijk, dit kan een man aantrekken. Dat vind ik een beetje... Uh... Ja. Ja. ja. Hmm. Nee, het is toch altijd andersom, hè? Het is toch altijd... Ja, nee, het wel... en dan is de hele ja. topless... Ook zo. Ja. Ja goed, vertel. Ja. Wat zijn de tips? Ik, uh, ik uh, zet hem even op de Facebook-pagina. Oh. Uh, sommige dingen kun je beter bekijken. Ja, dat is ook handiger. Ja, in plaats van dat je het allemaal gaat beschrijven. Het is gewoon een vrouw met pikante kleding aan. En uh, sportief en uiteindelijk niks aan. Dat is ook nog het makkelijkste. En dat vinden de man ook helemaal niet vervelend. Goed, verder zie ik een uh, geval van penisklem aan het licht gekomen. Ja. Dat is echt ik een berichtje voor, is... voor jou, voor Jolanda. Nee, ja, ja. Ja, voor jullie. Jullie moeten het eigenlijk voorlezen. Ja. wat blijkt is er... Uh, het is een uh, zeldzame aandoening, penis captivus. Yeah? Daarbij komt het mannelijke slagsoorgaan muurvast te zitten... in de vagina door een plotselinge een verkramping van de schedespieren. Nou, er schijnt zelfs een filmpje van te zijn. Ik, uh, Ik hoef hem niet te zien. Ik hoef hem niet te zien, nee. maar uh, de heftige video is dus op live leak gezet. En kort daarvoor ook op de Chinese video sharing site Miaupai. En terwijl het onder een dekens op de stijl wordt weggereden... Gereden, kijken omstanders vol afgrijzen toe. En uh, de ongelukkige Chinees zou dus naar het mortuarium zijn gebracht en de waarschijnlijk zwaar getraumatiseerde prostituee... naar huis. Blijkbaar... is die man overleden. Omdat zijn ja. penis is afgeklemd. Ja, Het kan ontstaan als de vrouw een orgasme heeft... en de bek- en bodemspieren te ritmisch samentrekken. Ja, het kan wow, niet, kan dat een is een niet voor mij. In geval blijven de spieren... extreem krachtig aangespannen. En daardoor kan het mannelijk lid vast vastkomen te zitten... en zo opzwellen dat terugtrekken onmogelijk is. Nou, en we maar de man is dus overleden. En mogelijk heeft de prostitue prostituee... in het ziekenhuis een ontspannen injectie gekregen... waardoor haar spieren en het slachtoffer uit haar kon worden verwijderd. Nou, gelukkig gaat het niet heel nou, vaak dat voorkomen dat de wat. vrouw komt en dat hij dan nee. helemaal krant. Dat, dat nou ja. zijn we gelukkig. Nou, komen we met de slitswijze. We hebben reden om iets ons best te doen. Dan staat hij zo reactie. een reactie... Huh, in het harnas gestorven? Het <laughs> is toch wel wezenlijk. Ja. ja, ja, ja maar het ja, ja het als je het nog rustig uh, door wil lezen... ik zal het eventjes uh, op onze site zetten... dan kan je altijd nog even kijken. Ik uh, weet niet of ik er allemaal heel erg over, veel over wil weten... Maar ja goed, het is natuurlijk wel een prestigeproject om uiteindelijk toch af te ronden. hè? er zit zoveel veel kracht in die spieren, dat vind ik. Uh, ja, ja dat, dat, nou ja, je weet hoe met die film van James Bond, hè? Ook de pussy? Ja, dat, dat die vrouw van die enorme... Uh, nou, dat waren dan uh, de, de gewone spieren. Maar ja? uh, er is een man met een knieklem, met een dijklem, uh, had ze hem helemaal in de tang, zeg maar. Oh, dat... Maar dit is nog weer even erger. Echt retro ook dat, Ach, hè? Welke, ook welke James Bond heb jij gekeken? Het is echt heel ja, lang geluisterd met, er, met die, Grace Jones. Uh, nee, niet nee, de Nederlandse. Ja Grace, ja, ja, Grace ja, Jones ja. was het. Ja, ik vond het echt heel lang geleden, dames ja, en heren. Ja, ja, ik ben ook zo <laughs> oud. De p pri Priots is een opstandig beentje, drie vrouwen, en die hebben het over Stabler. Oh! CSI, Miami CSI New York CSI, Brooklyn CSI Oh man, daar heb je geen CSI aflevering van lying, die, uh, zeg maar, die op de televisie zijn met die mooie beelden erbij, en dan lekkere spannende muziek. Als ze een uh, puppetje vol met bloed gaan onderzoeken, dan denkt iedereen van, dat wil ik ook worden. Dat is een hele spannend beroep. Pas eerst pak ik iemand die dat deed, die zegt van, oh, dat is zo'n fout beeld wat je ook krijgt in die series. Er klopt helemaal niks van. Je bent helemaal niet betrokken bij zo'n crime. Helemaal niet. Je krijgt gewoon een opdracht, onderzoek dit bloed, en schrijf het op en uh, stuur het dan op. Klaar, dat is het. <laughs> het lijkt net of je bij elke zaak betrokken bent als onderzoeker. Dat is helemaal niet zo. Heel ja, erg bedoelbaar niet zo. Goed, ja, om je even uit de droom vandaan te helpen. Dat dus vind ik helemaal geen probleem. Goed, uh, afgelopen week ook dingen die ons bereikten zijn. Onder ja, uh, andere. VND, ze... VND. VND hebben we er niet over gehad, nee. Ik heb gelijk. Nee, ja, nee. VND wordt overgenomen door een, een mysterieuze. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Iets van Coolcat of zo, zag uh, ik een beetje? of Ja, wat? nee. Een mysterieus Nederlands bedrijf. En ja. iedereen verwacht Coolcat, maar de eigenaar van Coolcat zegt. Nee. nee, nee, nee, nee, nee, ik doe dat niet. Is dat rond Kaan of zo? Maar heet ik dacht echt cool cat. Toen ik het echt zo in eerste instantie dacht, dacht ik, zijn die niet al failliet dan? Nee, ik vond het ook al gek, Ik hoorde vanochtend en, hoeveel winkels deze man heeft in 600, Benelux. 600, ja. Ja, en, en in Duitsland en in Frankrijk en zo. En hij is ook onder andere eigenaar van het, uh, deze Carre uh, Hoe heet die ook weer? Ja, hij is van Kaan. Wat ja, zijn achternaam? Eh. Uh, hoe heet het? Uh, hij heeft ook uh, onder andere het luxury merk Zapp. Ja, Zapp. zapp, zapp, zapp. En uh, welke winkel had hij nou nog meer? Nou, ja, verschillende. Ik Met alleen Cooker en Zapp heb ik onthouden, omdat ik die herkende. Om het daar ja, wel eens komen. Maar verder ja, ja, ja. Was het zijn ontwikkeling? Met Cooker. Ja, mijn vrouw komt er wel vaak. Ja. Voor mijn kinderen om kleding te kopen. Ah. Ik zag laatst. Dan sta ik daar te wachten en dan zegt mijn vrouw. Wat vind je van die t-shirt? Is dat wat voor, uh, voor, voor, voor Tijn? Voor mijn, onze zoon, weet je wel? Ja, ja het, zou kunnen, het zou kunnen. Ik moet het altijd aanzien. Hè. Ik, moet het altijd, ik kan het nooit zo zeggen, ja, leuk printje. Maar ik moet hem aanzien. Hoe is de vorm? Denk je daarover na of je kleding? Ja, ik denk wel over na. Uh, het is niet te zien, ik snap het. <lacht> uh, maar goed, uh, en, toen stond er een vrouw van 40, die stond daar een broesje te passen. Oh, dan moet ik me zo inhouden om dan niet zeg, mevrouw. Daar ben je toch veel te oud voor. Kom op, zeg. Ja? Oh, er staat ja. een verkoopster, die staat zich best te doen. Zeg, ja, dit is wel hartstikke leuk. De kleuren komen overeen in de broek. En uh, ook uh, toevallig hun laarsjes passen er ook heel goed bij. En ik dacht, doe dat dan niet. Het ziet er niet uit. Je bent veel te oud voor. Ja, joh. Doe ik het. Maar. Oh, heb jij misschien dan wel tips die je dan bij ons op de pagina zet... van wat vrouwen van uh, een zekere nou. leeftijd niet meer moeten dragen? Mantelpakjes. Daar moeten ze naartoe. Nou. Ja. Ja. We moeten conservatief worden. Zo sluiten ja. we aan bij onze gasten. Onze uh, uh, gastarbeiders die we helemaal krijgen hier straks Ja, of van die hele grote bloemetjes-jurken. Nee, kom op zeg. Ja. Of dat je weer zo'n huisjurk aan hebt, weet je wel? Ja, precies. <laughs> kunnen we gewoon niet allemaal gewoon weer uniformen gaan uitdelen? Ik vind ook dat de, ah, pet dat ook dat de petticoat weer terug moet komen. Oké, okay, ja, maar niet voor vrouwen van een zekere leeftijd? Nee, nee, precies. Oké. Okay. En op okay, zich die nou. lingerie-setjes... die vind ik voor vrouwen onder de veertig... vind ik ook nou, vind ik best dat dat gewoon een straatwaar mag worden. Ja, okay. dan moeten ze op gesprek komen... en dan kunnen ze misschien wel die dingen weer aan. Hmm. Of zoiets. So Goed, ik uh, was even op zoek naar een leuk plaatje. En toen dacht ik mezelf, dit is best een leuk plaatje man. Het laatste plaatje voor 10 uur. Straks natuurlijk een goede Zandvoort. Maar dat wel over hele oude mensen. Nou, dat noem je ook wel eens voorsels. <laughs> en dat is dit uh, onderwerp in deze plaat. Goed, Circa Waves. Ik ken je kent ze van T-shirt weather. Circle Waves en de laatste zinger die heet uh, Fossils. En ze zijn in Nederland doorgebroken met de, hele, de plaat T-Shirt Weather. En daar is het nog, niet, er rijdt het nog niet tijd voor. Hoewel, het is niet heel erg koud. Ik loopt tegen het einde van dit radioprogramma. Vandaag een heel groot stuk, een stuk in de krant te lezen over uh, Roger Pluim Die is gek van de Sound of Music. En zijn buurvrouw kwam ooit in de jaren zeventig... Kom, kom, hij naar, kom, kom hij naar zijn huis toe en zei van... heb je die film al gezien? Uh, die heet The Sound of Music, draait daar en daar. Toen ging hij naartoe en toen werd hij eraan verslaafd. Nu heeft hij honderden keren al The Sound of Music bekeken. Hij heeft alleen al zijn accessoires verzameld van deze film. Nu wil hij van zijn verzameling af. Hij heeft plusminus, wat zegt hij, 50.000 euro... heeft hij geïnvesteerd in al die spullen. Nu wil hij ze in een museum onderbrengen en dat loopt nog niet echt helemaal lekker. Maar goed, hij heeft dus honderden keren The Sound of Music gezien... 100 keer. Hij ziet nu zelfs ook hele kleine dingetjes... zoals het haar van de, de, de, de, de persoon Weet ook weer die de hoofdrol speelt... in uh, Sound of Music. Ik ben ik even de naam kwijt. Dus toch een vrouw? Uh, ja. een vrouw uh, Shirley, Shirley niet, nee, McLean? Niet. Nee, Shirley... Shirley. Uh, ach, ik weet toch nou, niet wat je ja, bedoelt. Wat, uh, shit. Andrew, uh, Julie Andrews uh, ziet hij zelfs bewegen... als de helikopter eroverheen vliegt. Hij ziet de meest kleine dingetjes. Zijn leven lang is, is hij gebiologeerd door deze film. Het is toch bizar dat je denkt... Heb je niks anders kunnen doen in je leven? Maar goed, hij wil het onderbrengen in het museum. Dus heb jij nog ruimte ergens in je huis? Nou. Graag, kom erop Goed, de laatste 20 seconden. Nog even snel. Ja, ja, ja, ja, ja ik had hier vijf meisjes die uh, hadden een jaarboek op school. En ze heten allemaal hetzelfde, maar ze zijn geen familie. En iedereen mag een woord onder zijn naam zetten. Ja. Dus de een had gezet we, en de andere R, en de derde not. En dan related. Ja. Dus het uh, heel duidelijk is dat ze geen familie zijn, maar ze staan wel naast elkaar in het okay. jaarboek. Heel leuk. Ja, grappig. Goed, dankzij ik zeggen. Prettig weekend. En ja, we ja elkaar, tot volgende week. We, we spreken elkaar weer voor een volgende aflevering. Hoi. Tot volgende Hoi. week. Hoi. Hoi